Het FC Castingham tegen Zand. Verstand is nog steeds 0-1. En uiteraard inderdaad, straks in de derde uur meer. Tot zover uur 2 van dit programma. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug. En de bingels zijn de laatste die we voor vieren voor je gaan draaien. Hier is Menik Monday.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 Bigombe was in de jaren negentig een van de weinigen die persoonlijk onderhandelde met het rebellenleger van Joseph Kony in Noord-Oeganda. De Geuse Penning is een eerbetoon aan mensenrechtenactivisten en strijders tegen dictatuur, discriminatie en racisme. En is een initiatief van de stichting Geuse Verzet 1940-1945. Vorig jaar ging de penning naar een Palestijnse en een Israëlische mensenrechtenorganisatie.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 De SP vergaderde in Amersfoort over het verloop van de raadsverkiezingen... het vertrek van Agnes Kant en over de kandidaatstelling van Roemer. De leden gaven Kant, die er overigens niet bij was, een staande ovatie. Het WK Hockey in India is gewonnen door Australië. In de finale wonnen de Australische hockeyers... met 2-1 van regerend Olympisch en wereldkampioen Duitsland. Australië won nog maar één keer eerder goud. Dat was in 1986, toen Engeland in Londen werd verslagen, ook met 2-1. De Nederlandse hockeyers wonnen in Nieuw-Delhi de bronzen medaille. In de troostfinale versloeg Oranje Engeland met 4-3. Door een doelpunt van Teun de Nooier kwam Nederland in de eerste helft op voorsprong, maar daarna scoorde Engeland drie keer. Door doelpunten van Takema, Vermeulen en Hofman werd de achterstand weer weggewerkt. Het weer vanavond bewolkt en af en toe regen. Morgen blijft het regenachtig. De temperatuur ligt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zo blij, zo blij, zo blij met de muziekkeuze van mijn collega Albert-Jan. You're Carly Simon en Safeen. Zie FM Voor Zandvoort en de regio. Hij weet zich dat verhaal nog wat te herinneren rondom dit plaatje. Dus blijf me er maar mee achtervolgen. Dat De koeldees, Rob. Oké, het derde uur. Het laatste uur alweer. Dus straks het einde van de slot situatie bij Castingum en S.V. Zandvoort... Met voor ons nog een uh, mooie tussenstand. Met 0-1. Dus uh, wie weet kunnen ze dat volhouden. Maar ze hebben het zwaar hoor. Ze en, hebben het zwaar. Uh, nou, Laat ik hem er gelijk maar even ingooien. Het hockeyen. Hè? WK India. Ik bedoel, u hoort het net op het nieuws. De Australiërs hebben in de finale met uh, 2-1 gewonnen van Duitsland. De angstgekener van de Nederlanders. En de Nederlanders, ja, ik keek vanmorgen live. dat uh, was tegen de nee, uh, nee, Engelsen. Meer doen. En uh, dat begon om 11 uur. En dat was live op televisie. En uh, de eerste helft zat erop. En het was 3-1 achterstand. Ik denk laat maar. Dus ik deed hem uit. En ik kom hier in de studio vanmiddag. Hebben ze verdorie toch die tweede helft even vier goals erin gedaan. Ik weet nog, hè? vroeger keek je ook heel veel Formule 1. Ja, en, en toen hadden we Christian Albers nog meerijden. Ja, Bedankt Albert-Jan. Ja, ja, klopt. En die Z andere hadden we ook. We hadden nog één. Jos Verstappen. Jos Zandbak Verstappen. <laughs> <laughs> klopt. Maar goed, de Nederlanders hebben dus een schitterende tweede helft gespeeld. Moet ik daaruit afleiden. En ze hebben dus het brons op het WK binnengehaald. Straks nog even wat Formule 1 nieuws. Ook de uitslag van de, van de kwalificatierace. Vertel. Ja, zal ik het gelijk even doen? Ja, vertel. Nou, doe gelijk een schitterende, ja. schitterende opstelling. Vettel. Het is allemaal in Bahrein En uh, Sebastian Vettel uh, start van Pole Position. En uh, gevolgd door Philippe Massa en Alonso. Dus de, de Ferrari-stal die staat op 2 en 3. Dus je zou zeggen, Ferrari heeft, uh, heeft het lek boven een auto. Het is een compleet nieuwe auto. Hè? Het, is niet, het is niet meer het model van 2009. Maar het is inderdaad een nieuw model van 2010. Uh, dus twee uh, Ferrari's uh, uh, achter uh, Vettel. En op de vierde plaats is geëindigd uh, Lewis Hamilton. En iedereen wil natuurlijk weten hoe het met Schumacher is gegaan. Zevende. Dus, zevende plek, helemaal okay. niet verkeerd. verdienstelijke zevende plek voor Schumacher. De regels zijn allemaal weer veranderd uh, dit jaar. Er mag niet meer getankt worden. De puntentelling is ook weer veranderd. Ik zou zeggen, morgen kijken kwart over twaalf. Oké, okay. we gaan hem we gaan volgen. En hier is uh, Guus Mellers en Laat Mij in die Waan.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 Dat was Lia Sayer en Old en Wijs. We gaan snel over naar Joop Fres. Joop. Ja, waar het toch nog wel eens pas 86e een minuut is en er nog wel een paar minuten bijgeteld zullen worden. Want vanwege de blessurebehandeling natuurlijk van de vet onder andere. Het is een paar keer gewisseld. Dus uh, ik denk dat er nog wel wat uh, tijd bijgeteld zal worden deze schuizer Die het echt niet moeilijk heeft gehad. Uh, twee gele kaarten heeft gegeven. En er waren gewoon, denk ik ook nog wel terecht gele kaarten. Um, Zandvoort is wat sterker geworden. Tenminste, wat veld voorin is uh, Michael Kaal erbij gekomen. En achter hem staat dan uh, Maurice Mol. En dat zijn op dit moment echt uh, de grasveters van Zandvoort. Die maken heel wat meters op dit moment. En proberen al heel, heel veel stijling die aanval van Kassiekum te, te storen. Want Zandvoort heeft het niet gemakkelijk, jongens, laten we daar eerlijk even over zijn. Zandvoort heeft het niet gemakkelijk. Als je hier zo, zo gelukkig gaat zijn om één punt mee te nemen, dan ben je gewoon open. Ja, blijft die 0-1 staan. Ja, dat is het helemaal grandioos natuurlijk. Maar zover is het nog lang niet. Want alles kan nog gebeuren. En die laatste zal het nu zijn, zeven minuten, is in die geest, denk ik, dat Zandvoort uh, nog eventjes de billen dichtgekneven moet houden. En uh, die bal moet krijgen. Nog steeds uh, Kastrikum, want Kastrikum is eigenlijk al uh, van de laatste kwartier misschien wel 13 minuten in Balmerswet geweest. En dan gaat hij weer naar aanval. In de 16 meter gebied iemand van Kastrikum en ah, heel slim daar, goed verdedigd. Nee, niet goed verdedigd, want hij heeft hem weer, hij krijgt hem weer terug. Dat is een beetje slordig dus. Wat gebeurt er nou? Corner. Corner van Kastrikum, uh, voor Zandvoort aan de linkerkant van het veld. Dat is natuurlijk altijd, zoals we vroeger helemaal zei: zeiden, een doodschop om een hoekie. Dat was de corner en die gaat er nu komen. Richting uh, penalty stip is Thierd die kan hem wegkoppen en goed ver wegkoppen ook, gelukkig. En want het is uh, nu echt alles, uh, alle hens en van Zandvoort. Dan komt die bal weer richting het Stadshoekgebied, daar wordt geduwd. Bas kan hem wegkoppen, uh, maar weer Castricum, uiteraard. Want Castricum, dat staat uh, helemaal rondom de verdediger van Zandvoort heen. Dan gaat die bal weer richting Stadshoekgebied. En dan is de Bodefit, heel simpel, oppakken, knap gedaan. Dan gaat hij heel veel weer te schieten, het gaat vaak fout, maar deze keer komt het goed. Michael Kuil. Michael Kauw in de bal besit daar, We laten daar zijn voeten spelen, maar het is. nu weer is het Patrick van Noord en dit is Morris Ball die niet op staat te letten en de bal is weer in de voeten van Kastnikum. Op de, op, de op de eigen helft, en nog lang niet op de middenhelft en dan gaan ze lopen breien, ja, ik zou die bal naar voren pompen. want de klok staat nu op 89, Dat schiet toch een aardige en top. Dit Patrick van Oort die is ook echt goed bezig de laatste kwartier. 15 minuten, zo. Uh, ja, nou, misschien wel 20 zelfs. Veel uh, storen. Maar de, de, het vermogen van Sander om de bal in de ploeg te houden, dat is er niet, helaas. Dat, dat missen we. En daarom zijn het allemaal ad hoc dingetjes. Waardoor we proberen toch nog even ver van het doel af te komen. En hier gaat Michael Kuil in de fout en die krijgt een vrije schop tegen. Snel genomen, uiteraard snel genomen. Want er staat nog steeds 89, maar het zal bijna 9 zijn dat er zo meteen op die stadion staat. Het is nu weer een kastikum. Dat, uh, dat alle. Uh, alle power die ze hebben proberen te, in die bol te krijgen. Om die bal toch maar weer in de slassovrie te krijgen. Dat is er nog steeds de te tech Gaat hij toch weer richting slassovrie? De, de, de spits die kan hem waarnemen, Maar het is daar uh, ondertalen die heel goed kan uh, verdedigen. Kia. Kool komt transparant. Die bal naar voren. Naar, naar, naar zijn Die staat helemaal op een eiland. Helemaal, ik kan die bal niet krijgen, maar gaat er wel achteraan. Een beetje druk zetten op die keeper. Laten we maar proberen fouten te maken. Daar gaat de keeper. Die heeft nu de bal. En die speelt hem naar de rechterkant. Daar we uh, nu Michael Kuil te veel voor welpen om dit alsnog te pakken te krijgen. En is een diepe. Pas en dat is daar even kijken. Heel uh, goed gespeeld. Wie was dat, Jan Sonneveld? Ja, Jan Sonneveld. goed naar de keeper gespeeld. En die kon die bal wegschoppen. Het is toch weer kastiekum dat de bal heeft. Kastiekum. de tijd staat al lang op 90 minuten. Diepe bal. Oh, dat is Kasti voor de, de vet. Die laat hem lekker achterlopen. En dan heel relax, natuurlijk, die bal halen. De scheidsrechter die zal echt wel uh, aangeven: kom op, want het schieten, je uh, bent aan de, de, de, de, de tijd trekken. Doet hij, doet hij voorlopig niet. Heel secuur legt de vet de bal neer en maakt zijn aanloop. Daar komt hij aan. Lange aanloop, of het helpt, dat weet ik niet maar Dat geeft niet, het is alleen maar tijd. Kou, kan een koppen. Maar er staat niemand achter om al die bal op te kunnen vangen. Het is weer Kasten, ik kan het weigeren die bal heeft. Lange bal naar voren toe. natuurlijk. Dat, dat moet wel, want het is, het is zo tijd. Dat het, het is weer oh Lekker balletje. De beet, het zit weer in de voetjes, in de handjes. En dan gaat die bal er komen. Heel, zo, dit is erin, zeg. Goedemorgen. Dat is erin. Maar ja, het is dus wat ik. Want de keeper pakt hem zo in, zijn schat gebied op. En dat, maar het dat is allemaal weer tijd. En zand, kast ik wel echt haast. We hebben ontzettend veel haast. Bal op de rechterkant, tikkie de, de, de, de terug. En dan is jet haast die bijna niet wel te pakken heeft, maar dat is niet, niet bijna natuurlijk helemaal. Maar het is wel daar. Het, ja, daar is een overtreding gemaakt door, door Max Aardewerk, denk het, het het ik. Een het vrije schop voor de. Uh, ...voor Kastikum, weggewerkt daardoor Tietaris, maar veel te snel doorgetransporteerd door Patrick van der Oort... ...en het is weer Kastikum. Daar gaat daar gaat die is, heeft een interceptie. O, oh, dat is verschil. dat is niet normaal. Dit is geen plaats, dat balletje naar de keeper geven van Kastnikum. Dus weer Kastikum in balbezit, op de, op de helft van Zandvoort nu. De zijn en de maken er toch niemand in, ook Max Harder werkt niet. Die heeft het heel erg druk in het, in het centrum. Oké, okay, Zonneveld, kan hij wel weer wegwerken, maar in de voeten van Kastikum. Carlos, Ronald Carlos, kan hij wel weer wegwerken, in de voeten van Kastikum. Het is Patrick van de Oort, in de voeten van Kastlikum. Dat is een, een hele mooie soetemie van Max Aardewerk. Daar gaat hij waarschijnlijk een gele kaartje krijgen. Ja, inderdaad. Het was de tiende soetemie, een vallende schaarbeweging. Een kaart voor Aardewerk. En dat is tot, op een plek waar het totaal niet nodig was, echt niet. En ja, de gele kaart erhalve. Maar Kastlikum heeft natuurlijk de op de handen. Uh, want die, die houdt natuurlijk even zijn klokjes stil nu door deze overtreding. Om de administratie bij te werken. klok staat op 92 minuten. Ja, ze tellen toch wel is. Maar goed, maar het is uh, toch blijkbaar dermate ernstig dat er verzorging moet komen. Die komt er nu ook in het veld. Ik denk dat hij met zijn hoofd op de grond is gevallen. Een beetje achterover. Want dat, dat was dan ook de overtreding van Aardewerk. En uh, ja, wonderwater weer. Hè. Water, water, water. Het helpt altijd bij de voetballers. Wonderwater is het altijd en uh, ondertussen ligt het spel nog steeds stil en worden er een paar uh, schermusselingen Ze vinden de plaats in straks vermiet voor -de vet. Iedereen de vet loopt iedereen te, uh, te duwen en weg te duwen en proberen vrij te komen uh, Kastikken mag die wel gaan nemen ja, komt het lijken van de schijt zetten uiteraard een hele diepe ballen, hoge ballen, dit is de vet, die, kan niet, die moet je pakken de vet, die moet je niet wegstompen je kan er makkelijk bij komen, maar hij stond er toch weer in de voeten van oh, oh, oh, oh, meters naast, meters naast Zandvoet gaat nog steeds lekker, maar het is nog steeds niet afgelopen. De die gaat weer naar voren toe om de aanval van Zandvoort te begeleiden. En de vet zal die bal zometeen weer in het veld gaan brengen. De vet. Dan nog wel eens een keertje mistrappen. Dat doet hij nu niet. Maar niet bij een zandvoet, inderdaad. Het, het gebeurt niet. buitenspel wordt gevraagd. Oh, oh, de Karel zit ernaast. Maar gelukkig kan hij nog wegwerken. Oh, wat, oh ho, oh, Er ging zandvoet door het oog van de naaf. En door Barcelona's is die bal bij Michael Kuil gekomen. Michael Kuil loopt daar achter hun het verdediger aan. Raakt die bal kwijt. En het spel is weer bij Kastikum. Kastikum dat uh, nu aan hun linkerkant van het veld op, uh, op gaat opbouwen. Nu vindt het centrale. En uh, weer een tikje terug. Ja, dat is hij slim jongens. Uh, nu gaat hij naar de rechterkant van het uh, veld van Kastikum. Maar uh, ze zitten geen druk. Op dit moment. Het is eigenlijk Zandvoort nog niet heel erg moeilijk om dit te verdedigen. Maar die schijnt zich te laten doorspelen. 94 minuten staat er nu op de klok. 94. We zitten dus in de 95ste minuut. Laat wil zijn. En hij vliegt nog steeds niet. Daar gaat die bal, de kopbal weer, van Patrick van der Oort. Die ontzettend hard werkt. Een beetje pech heeft met zijn kopballen om de voeten van de Zandvoort-spelers te krijgen. En dat is Jan Velde die daar ja, die bal kan wegwerken. En gaat via de voet van een spelen. Gaat die bal over de zijlijn. Zandvoort met gegooid gooien bij hun eigen duk op de eigen helft. Dus zeg maar een metertje of zo uh, 5, 6, 7 voor de middenlijn. Ingooi naar Nijsselberg. Je krijgt steeds drie mannen op zich heen en die probeert dan het passeren en dat kan gewoon niet. Nu gaat die bal weer over de zijlijn, weer kast ik dat we gaan gooien. Kast ik hem op de middenhelft uh, ongeveer van het veld. Dat wordt heel druk, een, de, de, druk gezet op Zandvoort. Max Aardemerk, die geeft u maar aan... Ja, geeft dat dus wat ze de rug weer heet. En ik dat is een hele hoge bal die nauwelijks uh, terreinwinst uh, boekt. En dan, nu zit u daar, Zandvoort, die via uh, Patrick van, uh, van de Oort probeert aan uh, Michael Kouw te pakken te krijgen. Dat lukt niet. Schiek gaat die bal weer wegstoppen. Op de middenlijn staat die weer uh, van de hoort die goed kan koppen. Dat is daar uh, Marius Mol en een buitenspel geval van uh, Nijtselberg. Inderdaad, gevlacht en gefloten. En ondertussen staat er een 95 op de klok. Dus 6 minuten extra op dit moment. En Kasteleyn heeft natuurlijk haast. Er komt een lange bal. Richting de lange spits Maar Jan Janssensval die kan ze auto onderzetten. zetten. is dat ver genoeg. Ja, die Kool. Gelukkig. Goed van de Van de gaat de man proberen te passeren. En hier is Arsija. Stamford pakt drie hele belangrijke punten. En ik kan me voorstellen dat Kasteleyn hier absoluut niet bij mee is. Dat is de tweede helft was echt voor Kasteleyn. En hij had ook eigenlijk wel een doelpunt verdiend Het is niet anders. Stamford wordt drie punten en ze zijn er heel erg blij mee. Een gewoon sterk spel voor Esther Sonforts toch Jaap. We, we hebben gewonnen. Dankjewel, Jop. Ja. Okay. En tot, tot een andere keer. Ga lekker een feestje Goed, vieren. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Doei, doei. Dat was Joop Fris. Een uh, mooie winst van SV Zalvoort. Daar in Kastricum. You know, some people just don't realize that. Dat was weer kassa. Het was een heel serious request. Dat was weer kassa. Ja. Oh, heel goed. hebben de Ryan Show op de Sanfordse Radio met It Gets Better. Nou, beter dan de winst op kaststukken van vandaag. Kan het natuurlijk niet hè, Albert nee, Jan. Oog van de naald als ik op Zo, zweet op mijn voorhoofd. Geroven. Maar goed, dat was even niet beter. Ja, dat bedoel ik. Mooie we, winst daar uh, 0 tegen 1 winst. En tegenover mij heeft plaatsgenomen Robin ten Broeke en Billy Vonk. En zij zijn van de Stichting 1216. Jullie waren een paar weken geleden ook bij ons op bezoek. Leuk dat jullie er weer zijn. Uh, voor de luisteraars die toen niet geluisterd hebben. Kan je even kort nog even aangeven wat Stichting 1216 doet? Nou, Stichting 1216 uh, die organiseert uh, evenementen voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Dat wordt georganiseerd voor en door de jeugd, was ze antwoord. Uh, ja, Wij zijn mede-organisatoren en... Uh, er komt een race aan. En dan komt er komt een feest aan. Ja. Daar, daarvoor zijn jullie hier. En uh, dan hebben we het over 19 maart. Ja. En uh, nou, ik zou zeggen, de, tele de microfoon is voor jou. Dus, uh... Nou ja, aankomende vrijdag uh, 19 maart begint om 8 uur in de Chin Chin uh, het flexweest. Dat is het derde flexweest. Ja. Uh, de kaartverkoop, de kaarten zijn binnen, dus er kunnen al kaarten gekocht worden. De posters hangen door het hele dorp. Oké, okay. en uh, waar kan men de kaarten verkrijgen? Nou, de kaarten zijn verkrijgbaar bij Barel Kamer Dat is in de Kerkstraat, nummer 14. Ja. Uh, dat is bij Robin en Billy thuis. Dat is in de Salomon-Bartelstraat, nummer 11 en nummer 5. Ja. Uh, dat is bij Maura René de Lafayette uh, zelf thuis. Dat is in de Korsverlorenstraat, 94A. Ja, keurig. Oma uit je hoofd. Ja, zo, Jullie hebben, ook, zo, zo. hebben jullie ook iets van een website? Ja, we hebben. De website voor, uh, voor het flexfeest is dus flex1216.hives.nl. Daar staat die mag je nog een. Keer, die mag je nog een keer zeggen, want die ging wel erg snel. Flex1216.hives.nl. Oké, okay. en uh, dus feest, aanstaande vrijdag. En uh, als kinderen tussen 12 en 16 daarheen gaan, ka kaarten kopen, wat kunnen ze dan verwachten? Nou, dan kunnen ze sowieso bij binnenkomst een uh, lekkere cocktail, welkomstcocktail verwachten. Die wordt geserveerd. Uh, ja, dat spetterend feest met uh, DJ's uh, Roberta Molina en DJ Who Are You? Dat is uh, Remy Fink. Die draait ja. zelf ook in de chin. Dus, uh, dus die, die, dat is een thuiswedstrijd voor hem. Ja, thuiswedstrijd, ja. Helemaal goed. Dus uh, disjockey, uh, welkomstcocktail en nog veel uh, nog meer? Ja, heel gezellig, veel gezelligheid. En, uh, Oké. Okay. En hoe laat begint het? Het begint om 8 uur en het loopt door tot een uur of twaalf. Ja. En voor de mensen die wat ouder zijn... Dank je. Nee, die konden er wel weer bij. <laughs> <laughs> Goed. Die mogen ook uh, daarna nog eventjes blijven, want de chin gaat zelf gewoon open naar de, na het feest. Ja. En dan... Uh, als het mag van de ouders mogen ze gewoon doorgaan. Dus. Oké, okay, maar je zei het net de posters hangen door het dorp, maar uh, hoe komen jullie aan het geld dan om, om, om posters te laten drukken en zo? Nou, de posters zijn gemaakt door Belinda Goresen. En wie is dat? Nou, die mevrouw zit nu toevallig naast. <laughs> oh, dat is Belinda. Ja. Oh. Maar dat is van het circus. Het circus uh, sponsort jullie. Of niet? Nee. Begrijp ik dat verkeerd? Nee. nee dat, uh, de posts zijn gedrukt. Uh, dat is uit het potje van de stichting nog. Van het ja. vorige feest. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar hadden we nog niet heel veel geld. En dat is het ook het grootste probleem. We zoeken we nog heel erg sponsors. Ja. En... Uh, maar goed, het is in ieder geval wel weer zover. Het derde evenement zit eraan te komen. Ja, precies. En jullie zijn er helemaal klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Aanstaande vrijdag. Chin. 8 uur tot 12 uur. En als je ouder bent, heb ik begrepen, mag je nog wat langer blijven. Yes. Jizz speelt op zijn thuiswedstrijd. Dus die kan de knoppen blinderlinks vinden. Ja. Een lekkere cocktail erbij. Nou, geweldig. Dus ik zou zeggen, iedereen tussen 12 en 16 gezellig naar de Chin vrijdag. Allemaal komen. Kaartjes kosten 2 euro in de voorverkoop. En aan de deur 4 euro. Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Dus uh, ja, zo snel mogelijk. Op is op. Ja. Hoeveel kaartjes heb je? Hoeveel, hoeveel ho hoop je uh, dat er komen? We hopen dat er ongeveer 200 kaarten verkocht gaan worden. Zo. Dus. Oké. Okay. Ben ik nog iets vergeten te vragen of hebben we voor aanstaande vrijdag heb, hebben we alle informatie? Alle informatie is er, denk ik. Oké. Okay. Kan je nog één keer de algemene website van de stichting uh, noemen? Voor alle informatie kunnen, uh, kunnen jullie gaan naar flex1216.hives.nl. Oké, okay, dankjewel. Hartstikke goed. Denk, geweldig dat jullie even naar de studio willen komen. En uh, we gaan elkaar weer zien in de okay. toekomst. Als er weer een evenement is. Helemaal goed. Jullie ook bedankt. En oh, heel ja. veel plezier aanstaande vrijdag. En heel veel plezier. feest lezen. in Goeien, de jongens. Chin Chin. Iedereen moet er gewoon heen gaan. Geweldig initiatief. Dat dacht ik ook. Helemaal goed. Talita van Eems, een uh, oud collega van ons. Die was uh, vanmiddag even in de studio. En uh, voor haar gaan we deze plaat draaien. We hebben een woonboot. Hier is Stef Enkel.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 een tafelpoot. En we hebben een woonboot. En ligt in de handstoot.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 en we hebben een boomboom. Het ligt in de angst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 so new. De single van Stef Echo En we hebben een woonboot. Speciaal voor Talita gedraaid. En erachteraan Esselet en Simpson. Uiteraard muziek uit de jaren 80 bij CFM. De solid as a rock. En 19, 19 maart natuurlijk schrijft de agenda. Van 12 tot 16 jaar feest. Groot feest in de Chin Chin. Een flexfeest georganiseerd inderdaad door de stichting 1216. Kaarten zijn nu verkrijgbaar voor 2 euro. En 4 euro aan de deur heb je een hele fijne vrijdagavond. En bij de horekama kunnen ze ook kaarten halen. Twee euro in de voorverkoop en vier euro aan de deur van Tjitjit. Dat Tint -tint. mag je gewoon niet missen, lijkt mij. Nee. Uh, even nog twee sportberichtjes. Uh, de eerste gaat even over voetbal. En wel, Guus Hiddink wordt niet de nieuwe bond bondscoach van de Ivoorkust. De Achterhoeker had weliswaar een goed gesprek met de bond bondspresident van de Afrikanen. Maar besloot toch niet met het land naar de wereldkampioenschappen te gaan. Dat maakte Achterhoeker gisteren bekend. De belangrijkste reden om de ploeg van sterspeler DJ Drogba... niet te gaan coachen in Zuid-Afrika... was het programma van Hiddik als bondscoach van Turkije. Eind mei staat er namelijk een trip gepland met de Turken. En op dat moment is ook de start van het WK. En uh, hij wil die, die tijd gebruiken om Turkije goed voor te bereiden uh, op een, de volgende uh, ja, race naar de WK... En nog even een schaatsbericht. Ja, ik vind dat die moet. Want uh, Renate Groenewold heeft uh, afgelopen vrijdag haar schaatsloopbaan beëindigd. De Nederlandse schaatster zette bij de wereldbekerfinale in Heerenveen... met 4.09.7 de vijfde tijd neer op de 3000 meter. De zegen ging naar de Tsjechische Sablikova die 4.0625 klokte. Sablikova eindigde daar ook als eerste in de wereldbekerstand. Maar daar gaat het eigenlijk niet zo om. Het gaat om het afscheid van Renate Groenewold. Ja. We hebben toch jaren van mogen genieten... Van uh, haar schaatsen. En uh, ja, er is een Tiet van Komen en een Tiet van Gaan. En de Tiet van Gaan is nu gekomen. <laughs> en die is gekomen. <laughs> die is gekomen, dat bedoel ik. Ja, nee. Maar, ja. Vele, vele schitterende schaatsuren hebben van haar mogen genieten. Dus uh, het enige wat we vanaf hier, van deze plek kunnen doen, Renate, het gaat je goed. Oké, okay, uiteraard. Uh, de Formule 1, ook nog eventjes uh, voor de mensen die hem uh, net gemist hebben. Morgen uh, inderdaad de race. Ja. En wie staat er op pole position? Pole position, Vettel op 1, 2 Massa en 3 Alonso, 4 Hamilton en op de zevende Michael Schumacher. De uitzending begint om 20 over 12, RTL 7 en de race zal wellicht om 1 uur van start gaan. Dat gaat een spannende race worden en wij gaan hem natuurlijk volgen. Vergadering of niet? Gaat gewoon goed. We gaan goed. snel <laughs> vergaderen. <laughs> Toch? Oh. We gaan gewoon snel vergaderen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Nou, dat heb jij wel in de hand. Overal gesproken, deze plaats. Pak maar mijn hand. Oh, je ja. uh, bent ook zo bij de tijd. Nick hè? en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zat er echt geen regen in de wolken. En viel het toch nooit ergens heen. Ook al breng je nog zoveel kansen.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 I'm yeah.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 Ik zou ze kussen en begroeten. Goed vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Go. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. <muches> <muches> Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang, en liefst nog lang. <muches> Wil dat blijven wie ik Allemaal rare geluiden in de computer in één keer. En hey, wie zit er aan de Ja, bedankt. Ja, so Ramse Shaffi en uh, Lisbeth List hoor je uh, vivre. Oftewel, laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo, u staat maar net. Ja, nog een sportberichtje zo ja, aan het ja. slot van uh, dit programma. Ja, even twee korte, Jules, uh, korte sportberichtjes vanuit Zandvoort. Afgelopen dinsdagavond is Kees van Dam tijdens de Zandvoortse Zandvoortse als eerste uit de bus gekomen. Hij versloeg in de finale de zusjes Wendy en Ellen Bluis. En biljartnieuws. Ja, de, het driebandenteam van Café Oomstee heeft afgelopen, week, afgelopen donderdag een gevoelige nederlaag geleden. Het bezoekende team van de Artiestenbar, op dat moment nummer 2 van de ranglijst, ging er met een 8-13 overwinning aan de haal. Dus een trainingskamp voor team Oomstee is wel op zijn plaats denk ik. Oeh, zo hé. Maar Louis heeft het goed gedaan, heb ik gehoord. Toch? Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, wel gehoord. Wel, wel ja, helaas, helaas, helaas, helaas. Nou, dan kan... gaan we hem draaien. Dionne Warwick en That's What Friends Are For. Oh. Eén laatste plaatje. En daarna komt natuurlijk Albert de slotplaats. Ja, dus heel blijft wel, huizen. Zeker, zeker weten. Good friend! Dus lang geleden, heel lang geleden... Ja. draaide ik bijvoorbeeld in de Chin Chin... en dan was dit altijd mijn laatste plaat die ik draaide. Nou, dat is persoonsgebonden. Ja, persoonsgebonden. Maar... Gewoon een mooie, mooi nummer. Dus maar ik vandaar hoor... dat ik hem toch weer een keer wilde draaien zo. Hè? Ja, ik hoorde Stevie Wonder erbij. Wie waren dit? Dionne Warwick. Oh, nou, oké. Okay. Ja. Prachtig nummer. Dionne Warwick en Friends, hè. Ja. Stevie Wonder heb je heel goed gehoord. That's what Friends are for. Uh, luisteraars, we naderen alweer de klok van vijf uur. Even snel. Aanstaande donderdag van acht uur s morgens tot...